6 uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomassen. Rellen bij betogingen in Egypte, Noord-Italië getroffen door aardbeving... en geen partnerbezoek voor Robert M. in de gevangenis. Op verschillende plaatsen in Egypte zijn ongeregeldheden uitgebroken tussen betogers en de politie. Bij opstootjes in Cairo, Alexandrië en Suez zijn volgens de autoriteiten zeker 100 mensen gewond geraakt. In Cairo zette de politie traangas in tegen demonstranten die oprukten naar het paleis van president Morsi. De Egyptische oppositie had opgeroepen tot een massaal protest tegen Morsi en de moslimbroederschap. Het is vandaag twee jaar geleden dat op het beroemde Tagrierplein... de demonstraties begonnen die tot het vertrek van ex-president Mubarak leiden. Veel betogers van toen zijn ontevreden met de nieuwe president. Volgens hen trekt Morsi te veel macht naar zich toe. Het noorden van Italië is getroffen door een aardbeving... met een kracht van 4,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in de provincie Lucca. Volgens Italiaanse media werd de beving gevoeld tot in Milaan en Bologna.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 Volgens Asscher gaf de koningin uiting aan haar gevoelens. Hij omschreef dat op die manier omdat het kabinet verantwoordelijk is voor de uitspraken van de koningin. De moeder van Dolmatov heeft in een brief aan koningin Beatrix opheldering gevraagd over de gang van zaken rond de dood van haar zoon. Amnesty International wil dat er een diepgravend onderzoek komt naar de zelfmoord van Dolmatov. Richard O. kan zijn partner Robert M. niet bezoeken in de gevangenis... heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten. De twee zijn veroordeeld in de Amsterdamse Zedenzaak... en Richard O. diende een verzoek in om zijn echtgenoot in de gevangenis te mogen bezoeken. Staatssecretaris Steven stond dat na een aanvankelijke afwijzing toe... maar verbond daaraan verschillende voorwaarden. Zo mogen de twee geen enkel fysiek contact hebben. Volgens het ministerie willen de twee niet meewerken aan de voorwaarden... en gaat het bezoek daarom niet door.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 Paus Benedictus heeft via Twitter zijn steun uitgesproken... aan een anti-abortusdemonstratie in de Amerikaanse hoofdstad Washington. In gedachten loop ik mee en ik bid dat de politieke leiders... het ongeboren kind zullen beschermen, twitterde hij. Met de demonstratie March for Life wordt herdacht dat het Amerikaanse Hoge Rechtshof 40 jaar geleden het verbod op abortus afschafte. Bij de anti-abortus demonstratie worden tienduizenden betogers verwacht uit heel de Verenigde Staten. Er worden onder andere toespraken gehouden door oud-presidentskandidaat Rick Santorum en John Boehner, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.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 Christijn Groeneveld is op het Veluwe meer bij Elburg... Nederlands kampioen op natuurijs geworden. Groeneveld sprong in de laatste ronde weg uit een kopgroep... en kwam alleen over de finish. Zijn teamgenoten Arjan Stroetinka en Jorit Bergsma... werden tweede en derde. De Nederlandse titel bij de vrouwen ging naar Mariska Huisman. Het weer vanavond en vannacht. Wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het vriest op de meeste plaatsen matig. Morgen veel bewolking en sneeuw. In het westen kans op regen of ijzel. Daar gaat het dooien. In het oosten nog lichte vorst. Zondag gaat het overal dooien. ABB nou, verkeersinformatie: de avondspits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk. De meeste files staan bij Amsterdam en Utrecht. Bij Rotterdam valt het mee met de drukte. Er staat in totaal 70 kilometer. De files die opvallen staan op de A6 Lelystad richting Emmeloord... bij de Ketelbrug 4 kilometer De werkzaamheden. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Aalsmeer en Afrithaarnem-Zuid staat 9 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Als ondernemer wilt u natuurlijk onbeperkt klanten kunnen werven. Daarom heeft Zigo nu volop bellen bij Office Basis. Het alles in één pakket voor ondernemers.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 Bert van Sloten. Een hele avond. Het is vrijdag 25 januari. Waalse arbeiders staken. De bandploeg domineerde het NK Marathon op natuurreis. GroenLinks likt de wonden, maar eerst Egypte. Twee jaar later. Want exact twee jaar na het begin van de volksopstand in Egypte... staat het Tagierplein weer vol. Honderdduizenden mensen zijn op de benen. Niet alleen in Cairo, maar ook in Alexandria en andere grote steden. En het zijn weer de bekende geluiden. De Leuze. En ik hoor ook dat het er stevig aan toe gaat. Midden-Oosten correspondent uh, Sander van Horen. Wat hoor ik hier? Uh, het hoort inderdaad leus. Het volk wil het aftreden van de regering en je hoort wat op schoten lijkt. En dat is toch wel wat je op verschillende plekken in Egypte zag vannacht in Cairo. Gevechten tussen de oproerpolitie en demonstranten. En dat zag je later vandaag opnieuw in Cairo, maar ook in andere steden, in uh, Alexandrië bijvoorbeeld. En in Ismailia is uh, een kantoor van het uh, Partij van de moslimbroederschap in Vlammen opgegaan. Uh, er zijn dus sprake van gevechten. Met de politie, maar toch ook, en waarschijnlijk dat je dat hoorde. Uh, schoten die gelost zijn. Uh, veel al door mensen die langs een demonstratie reden en schoten losten uit de auto. Totaal zegt de Egyptische rode halve maan vandaag al 120 mensen gewond geraakt. Maar wat voor mensen zijn dat dan, uh, Sander? Die schieten op de demonstranten? kan van alles zijn. De verdenking vanuit de demonstranten is dat het aanhangers van de moslimbroederschap zijn. Want uh, tijdens de, de revolutie, twee jaar geleden, stonden de moslimbroeders en uh, de revolutionairen zij aan zij. Maar zoals bekend zijn die inmiddels uit elkaar gedreven door het presidentschap van Mohamed Morsi, een moslimbroeder zelf. En hij wordt door die revolutionairen niet vertrouwd. Uh, wordt wel de nieuwe farao genoemd, een opvolger van uh, dictator Mubarak. Nou ja, de herdenking van de revolutie twee jaar geleden... is voor die revolutionairen uitgelopen op een protest... een groot protest tegen de huidige president. Ja, de aanhangers van die president die, uh, zijn daar dus op tegen. En de verdenking is dus dat zij uh, die demonstranten belagen. Ja, nou dan staan die twee uh, partijen dus eigenlijk... min of meer een soort van tegenover elkaar... die destijds schouder aan schouder uh, streden. Maar uh, Egypte is natuurlijk wel uh, veranderd. We hebben Mubarak ingeraald voor Morsi, gekozen. Ja. Um, hoe gaat het trouwens met... Uh, met Morsi? Nou, met Morsi zelf uh, gaat het goed dat we zeggen, hij heeft uh, die grondwet die uh, zijn partij zo graag wilde die heeft hij uh, erdoor gekregen en Egypte maakt zich nu op voor parlementsverkiezingen, die moeten voor ...half maart gehouden worden. Ja, dat zal de werkelijke krachtmeting uh, zijn... ...of de moslimboederschap die de verkiezingen keer op keer won... ...of die nog steeds zo uh, populair is. Um, die populariteit heeft namelijk wel een serieuze deuk opgelopen. Twee jaar na de revolutie moet je vaststellen... ...dat Egypte er economisch belabberd voor staat. Uh, ze moeten drastische bezuinigingsmaatregelen invoeren... ...om leningen te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld van de EU, bijvoorbeeld van het Internationale Monetaire Fonds... En de toeristenindustrie die is compleet ingezakt, met andere woorden. Er is heel veel onvrede over de regering van de moslimbroederschap... en de president, Mohammed Morsi. En dat hoor je toch ook wel op straat. Mensen die niet noodzakelijk de straat opgaan om te demonstreren. Want ja, het is een land van 90 miljoen inwoners... en niet iedereen is de straat opgegaan. Maar ook bij die mensen hoor je heel veel kritiek op de regering. Ja, goed. Maar kritiek hebben en niet op de moslimbroeders stemmen... dat is natuurlijk weer een andere stap. Is er een ja. soort Egyptische Maurice de Hond of iemand anders... die daar enige helderheid over kan scheppen? Uh, die zijn er wel... Maar helderheid, ja, die is vaak ver te zoeken. Want uh, de, de, de manier waarop mensen aan de telefoon antwoorden... en wat ze daadwerkelijk in het stemhokje doen... daar zit in Egypte toch wel een heel groot uh, verschil in. Ik, ik denk echt dat de moslimbroeders een serieus probleem hebben... op het moment dat er weer gestemd gaat worden. Alleen die oppositie, die moet dan natuurlijk wel kunnen winnen. En uh, dat is de grote vraag. Die is verdeeld. Er zijn verschillende kopstukken die ook vandaag in die demonstraties meelopen. Maar daar is voor de uh, meeste Egyptenaren wel weer wat op aan te merken... En de meeste Egyptenaren die ik spreek, ik ben er vaak, die weten het ook gewoon echt niet meer. Zij willen stabiliteit, ze willen vooral economische ja. rust. En of dat nou een beetje meer of minder islamitisch is, dat maakt niet zoveel uit. Maar die demonstraties zoals vandaag, heel veel Egyptenaren hebben daar gewoon echt de buik vol van. Goed, maar vandaag mag het nog een keertje, omdat het twee jaar geleden is. Dankjewel Sander. Sander van Horen was dat. Dan terug naar Nederland. In Nederland konden we vandaag prachtig plaatje zien van schaatsende mannen en vrouwen in een winterslandschap. Op het Veluwemeer werd vanmiddag het Nederlands kampioenschap op natuurijs geschaatst. U heeft dat kunnen horen in deze uitzending. En Steven Dalebout was erbij. Op het Veluwemeer in Elburg werd voor de vijfde keer op een rij een NK-marathon op natuurijs gereden. En dat was een record. Wat niet opvallend was, was de Bamploeg. Bamploeg overheerst al langer in het schaatsen. En dat was vandaag niet anders. Bij de mannen werden ze 1, 2 en 3. De derde plek was voor Jorrit Bergsma. De tweede voor Arjan Stoetinga. En de eerste plek voor Christijn Groeneveld. Ja. Vertel over die, die laatste rondes. Met z'n drieën reden jullie daar. Twee bammers. En jij reed weg. Vertel. Ja, uh, het was gewoon echt een uh, mooi groepje. En uh, het gat bleef e elke keer even groot. Dus het werd wel een beetje spannend. En, uh, ja, Arjen en ik zijn een beetje de sprinters van onze ploeg, dus uh, we uh, moesten ook wel wegblijven. En toen? Heb je nog met Arjen gesproken of kon jij gewoon, was jij gewoon duidelijk de sterkste? Nou ja, we hebben gewoon de hele tijd doorgereden en Arjen zei op een gegeven moment dat ik moest springen. Toen uh, ben ik gegaan en uh, ja, gewoon uh, niet meer achterom gekeken en uh, volgende finish gereden.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 Ik, uh, wat goede resultaten heb gehaald deze zomer. Christijn Groeneveld, hij won dit jaar al de KPN Cup. Dit seizoen, deze winter. En toonde daarmee aan de beste marathonschaatser van deze winter te zijn. Hij won dus vandaag ook. Bij de vrouwen was het precies hetzelfde verhaal. In het vrouwenklassement over de afgelopen maanden won Mariska Huisman de KPN Cup.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 ja, en ik kwam als eerst aan. je had duidelijk nog krachten over? Nou, ik weet het niet. Ik, ik heb alleen maar gedacht... snel mag ik naar die finish. Ik moet uh, de rest voorblijven. Dus ik weet niet hoe ver ik voor lag of wat. Maar ik had nog wel wat. Dat zijn Riska Huisman. De winnaar bij De Vrouwen in de bijdrage van Steven Daneboud. GroenLinks dan. Die zijn tot de conclusie gekomen dat het vooral hun eigen schuld was. Die slechte verkiezingsuitslag van vorig jaar. En nu probeert de partij vanaf vandaag weer vooruit te gaan kijken. Waar liggen de kansen? Wat moet de boodschap worden? Hans Andringa was bij de presentatie van dat rapport vanmiddag. Hans, vooruitkijken. En weten ze het dan al bij GroenLinks? Nou, ze weten vooral hoe ze gaan proberen om het lek weer boven water te krijgen. Uh, de partij heeft op dit moment helemaal geen goede organisatie. Je hebt uh, aardig wat leden, je hebt een bestuur... Je hebt een fractie in de Tweede Kamer. Maar eigenlijk hebben die zeer weinig met elkaar te maken. Het hangt als loszand in elkaar. Dus wat er de komende tijd geprobeerd gaat worden... is om daar weer wat structuur in te brengen. Leden er weer meer bij betrekken. Dat maar, is een van de ideeën. Maar Hans, moeten, ze niet, gewoon, tweede, moeten is, ze niet gewoon gaan werken aan de boodschap... dat iedereen weet waar die partij voor staat? Dat is het tweede punt dat vandaag naar voren is gekomen. Wij hebben helemaal geen heldere groen-linkse boodschap meer. Dat is helemaal verwaterd geraakt. En dat moet dus de komende tijd gaan veranderen. En wat wordt het? Wordt het groen? Wordt het links? Wordt het een combinatie daarvan? Ja, dat zal nog even zoeken worden, want uh, ja, Nel van Dijk en haar commissie die stellen vast... Ja, de afgelopen tijd we hebben we wel een ideetje hier geventileerd en dan weer eens een ideetje daar. Maar die echte stevige GroenLinks-boodschap, die eenduidige boodschap, die is er niet. Het lijkt wel of dat we veel te veel bezig waren met om maar in een kabinet te komen... terwijl we die boodschap van groen, waar heel veel mensen wel in geïnteresseerd zijn... Ja, die is niet echt goed aangekomen. En als mensen zich zorgen maken over hun baan, over hun hypotheek... Uh, over al die zaken ja. die op ons afkomen met de financieel-economische crisis... die link tussen dat groene en die zorgen die mensen hebben... die hebben wij ook niet kunnen leggen. Ja, en dat zit... gaan we de komende tijd ook veranderen. Zit er nog een arbeider in de partij? Uh, vast wel, maar het is niet het beeld van uh, GroenLinks dat je, dat je hebt. Als je ook kijkt bij partijbijeenkomsten. er zullen wel arbeiders tegenkomen, uh, tussen zitten. maar het is geen uh, Partij van de Arbeid of een Partij van de Arbeiders. Het zijn ja. mensen die zich aangesproken voelen door een groene boodschap. Ja. En ja, als je dan nu kijkt. Er zitten nog vier mensen in de Tweede Kamer en ga ze op straat vragen wie zijn dat. Nou, ik denk dat je heel veel verwaasde en verdwaasde blikken krijgt. En daar moet dus ook aan uh, gewerkt worden. Die boodschap ja. moet helder. En er moet weer een aansprekende lijsttrekker komen. Ja, dat is uh, de grote vraag. Ik vroeg het omdat uh, natuurlijk uh, een van de laat zeggen, partijen waar GroenLinks uit voorkwam... natuurlijk een arbeiderspartij was, destijds de CPN. Maar goed, jij begint al, al over de aansprekende mensen. Uh, maar wie hebben ze dan? Want je zegt zelf, uh, ga de straat op en niemand kent ze. Uh, dat lijkt me een probleem. Ja, je hebt, uh, in het verleden had je Paul Rozemuller, Femke Halsema. Dat zijn mensen die iedereen kent. Dat waren mensen die een verhaal konden verkopen... dat je erin ging geloven als kiezer. Die zijn er nu niet en daar gaan ze ook naar uh, op zoek. Want uh, toen ik hier vanmiddag vroeg... is er nu iemand die dezelfde aantrekkingskracht heeft voor de kiezers... als Rozemuller of Halsema, dan is het antwoord toch nee... En er was eentje die zei van het is ja. En dat was de huidige fractievoorzitter van OiK. Ja. Maar de test zal zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen... en de Europese verkiezingen... of uh, GroenLinks slaagt voor deze exercitie in zelfonderzoek. Een jaar de tijd hebben ze nog. Dankjewel, Hans. Hans-Andrega was dat. U hoort straks de tabaksbranche. Die gaat reageren op het besluit van het kabinet... om nare waarschuwingsfoto's op sigarettenpakjes te zetten. Edwin Herertsen, probleem op de A9? Op de A9 inderdaad, Bert, de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... voor Haarlem staat 9 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder lossen de meeste files van de avond spits vrij snel op... Dat is niet het geval op de A6. Lely richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug staat 4 kilometer en dat komt de werkzaamheden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Honderden metaalarbeiders trokken vanmiddag naar Brussel... naar de ambtswoning van premier Di Rupo. Ze protesteren tegen de sluiting van grote delen van het staatsbedrijf... Asselor Mittel in Luik. 1300 ontslagen daar, dat werd gisteren bekend. En de werknemers zijn woest. Het verslag is van correspondent Joris van Poppel. Politie. Hey, Waterkanonnen en heel veel brede mannen voor de ambtswoning van premier Di Rupo, centrum van Brussel. Di Rupo overlegt binnen met de ministers. Buiten hier stoeren mannen uit luik, ze rukken stoeptegels uit de grond. Hey, bon, ze maar liggen er al een paar door de lucht. Ja. is bon, al die mannen ook een vrouw, vrouw van de vakbond. C'est que métal dégage et qu'on les outils à uh, Liège. De fabriek moet open blijven, zegt ze, zodat de banen behouden blijven. Eerder op de dag was er een kabinetsberaad. De ministers die spreken er allemaal schande van. Schande dat Arcelor, staalfabrikant, een wereldwijde gigant, dat Arcelor de afspraken in Luik schendt en de hoogovens daar zo goed als sluit. De situatie is inadmissibel. Het is een, een, een puur schandaal. Het is een schandaal. Minister Onkelings zei dat, van Sociale Zaken. Maar wat doe je als regering? De vakbonden zeggen, nationaliseren die fabriek. Maar daar wil de Belgische regering niet aan. Ook een vervroegd pensioen, brugpensioen, zoals de Belgen dat noemen. Dat kan niet, zegt de minister die erover gaat, de minister van Pensioenen. De, de prioriteit is herwerkstelligen. Ik wil u toch herinneren dat Brugpensioen niet bestaat. Het gaat over uitkering met een bedrijfstoeslag. En de filosofie daarvan is dat wij blijven investeren om mensen aan een job, aan een job te helpen. Demonstranten voor de Amstwoning, die hebben er genoeg van. We blokkeren nu het verkeer. Het centrum van Brussel staat helemaal vast. Luik, hoogovens, staalarbeiders, de ontslagen, de automobilisten hier in Brussel, België. Het gaat onder een heel slecht gesternte het weekend in. Tijdens onze correspondent Joris van Poppel. Premier Diurupo heeft de staalarbeiders beloofd... dat hij gaat proberen om een investeerder te vinden... die de hoogovens in Luik open kan houden. Het is negen minuten voor half zeven. Het staatsbezoek dan van koningin Beatrix. Ze is uh, afgelopen dagen op pad geweest en de afgelopen dagen met name in Singapore. En dat stond niet alleen in het teken van zaken doen. Singapore kent ook veel kennisinstituten en een goed ontwikkeld onderwijs. Resultaten in het basisonderwijs zijn zelfs de beste ter wereld. Het land geeft dan ook vier keer zoveel geld uit als Nederland. Bijdrage is van Menno Reemeyer. Jouw naam is Jim. Kinderen van de Hollandse school in Singapore zingen het koninklijk gezelschap toe. Als die een bezoek brengt aan A-Star, een kennisinstituut. Waar onderzoek wordt gedaan op het gebied van biochemie en high-tech. Een voorbeeld van de goed ontwikkelde kenniseconomie van het land. Dat dus al begint in het basisonderwijs. Dat bekend staat als het beste ter wereld. Maar er zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. weten ze op de Hollandse school in Singapore. Oh. Ik heb een uh, iPad gemaakt, want we hadden, we hadden allemaal een uh, lijst van allemaal dingen. Zoals een keuken, een want dat doen we allemaal op deze school. Ik heb het busje getekend, we gaan altijd gaan met de bus naar school. Ik ga altijd naar huis. Ik Hollandse school met 466 Nederlandse kinderen. Ja. Onder de Nederlandse leiding van directrice Nelleke, en Geuzen. Nu nog braaf aan het tekenen. Ja. Eh, toch eh, bijzonder in Singapore. Want het basisonderwijs in Singapore. Dat schijnt in alle testen wereldwijd heel erg goed te scoren. Ja, dat is absoluut een stimulerende omgeving. Dus uh, wij werken ook nauw samen met internationale scholen en Singaporese scholen. En kijken dan vooral ook naar die componenten waar zij zo, zo sterk in zijn. Rekenen bijvoorbeeld? Ja, Singaporean Med is uh, wel bekend ook in Nederland. We hebben al verschillende studiegroepen ook uit Nederland hier uh, gehost om uh, daarna te gaan kijken. En uh, er zijn ook rekenmethodes die daar in Nederland op gebaseerd zijn. Rekenwonders, uh, wiswijs. Gebruiken jullie dat ook? Nou, op dit moment zijn we in afweging of we voor de een of de ander gaan en werken in nauwe samenwerking met de, met de hoogleraar van de universiteit in ja. Utrecht om daar een hele goede keuze in te maken. Maar zijn die Singaporese scholen dan zoveel beter dan de Nederlandse? Nou, ik denk dat het niet verder gaat als dat. Het is een stuk cultuur. Het is in feite net zoals dat je in Finland natuurlijk ook fantastische onderwijsresultaten ziet, maar het is niet zomaar eenvoudig te implementeren in Nederland. Nee. Maar het is wel heel goed om daarnaar te gaan kijken en te kijken wat kan je dan als componenten gebruiken, wat ook heel erg goed in ons schoolsysteem te integreren is. Maar worden die die resultaten bereikt omdat het schoolsysteem zo goed is of omdat de ouders aan alle kanten bijspringen? Uh, een combinatie van factoren inderdaad ook zeker daarin als je kijkt naar Singapore en hoeveelheid kleine onderwijsscholen, er zijn die na schooltijd gebruikt worden door kinderen ja, is het eigenlijk een, uh, dat wordt door de meeste scholieren ook nog gedaan. Daarnaast ook inderdaad, hoe kijkt een ouder naar uh, prestatie? Is het van belang om altijd met hoogste resultaten thuis te komen? Of kijken wij, en dat doen wij natuurlijk in Nederland... we kijken vooral ook naar de holistische ontwikkeling van een kind. En we vinden het wel belangrijk, die resultaten. Maar een kind moet ook daarin gelukkig zijn. Het gaat verder dan de resultaten van een test? Absoluut, ja. En ik denk ook dat in Nederland die discussie uh, sterk gaande is. Leeropbrengstgerichte werken is heel belangrijk en dat houdt onder andere in dat het sociaal welbevinden ook dat als resultaat. Hier ik mijn dromen. hier wil ik altijd komen, school, Holland, op de evenaar. Applaus voor de kinderen daar in Singapore. De reportage was van Menno Meijer. Sigarettenpakjes die krijgen ook in Nederland afschrikwekkende afbeeldingen... om mensen te waarschuwen voor de risico's van het roken. Het kabinet heeft vandaag ingestemd met een Europese richtlijn... die dat allemaal regelt. Friese premier Asje daarover. De nieuwe Europese tabaksrichtlijn. Dat is nog een, een conceptrichtlijn waar wij positief tegenover staan. En die conceptrichtlijn verplicht lidstaten... om mensen beter te informeren over de risico's van het roken. Het houdt in gebruik maken van foto's op de pakjes afschrikwekkende foto's over wat er met je gebeurt als je gaat roken. Of wat er met je kan gebeuren. En daarnaast zullen uh, regels volgen over het toevoegen van, uh, van bepaalde smaken en geuren... Die, uh, die het roken extra aantrekkelijk maken. Aan de telefoon nu Willem-Jan Roelofs van de tabaksbranche. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van de plannen van het kabinet? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik baseer me even op het persbericht... wat ik uh, gezien heb na afloop van de ministerraad. Ja. En daar zitten best een aantal punten in waarvan ik zeg van... nou, dat is niet één op één wat uh, in feite Europa voorstelt. Waar wijkt het af? Nou, kijk, de voorstellen die er liggen, als je die goed leest... Uh, dan denk ik dat het een illusie is om daarmee het aantal rokers in Europa terug te dringen. En daar zitten een aantal aspecten in die van belang zijn. En dat hoor ik ook uh, hier in Nederland terugkomen in het, uh, in het uh, verhaal van, uh, van heer Asje. Ja. Maar, uh, maar waar wijkt het dan af? Nou, Het gaat mij met name om hoe je de zaak aanvliegt. Want er wordt nog niet zoveel gezegd over... ben je het nou eens met de voorstellen die gedaan worden of niet. En er wordt ook verwezen, en dat vind ik heel belangrijk... naar allerlei wetenschappelijke onderbouwde Maar uh, e e Even, want anders blijft dat zo hangen in dit gesprek. Waar, waar wijkt het af? Nou, wat ik zeg is dat het voorstel zoals ik dat nu gelezen heb... Uh, nog niet echt ingaat in wat, wat ondersteun je nou wel in het voorstel... en wat ondersteun je nou niet. Eigenlijk zegt u van uh, het is me de vaag. Nou, er moet nog een positie komen en die hebben we nog niet gezien. Nee. Uh, en in die positie, daar wordt dus in feite aangegeven waar zijn we het wel mee eens en niet mee eens. Maar ik zie een aantal punten die ik op zich positief vind en die ik ook ondersteun. Nee. Maar goed, uh, het, het is toch overgenomen dat uh, driekwart van de pakjes wordt bedekt met waarschuwingen. Nou, wacht even. Als je zegt uh, in het begin al, het gaat om een conceptvoorstel. Het duurt nog wel een tijdje voordat het uiteindelijk een definitief voorstel is. Daar moet het Nederlands parlement over praten. Het Europees parlement moet erover praten. En dan wordt er echt nog wel gediscussieerd over de vraag of deze maatregelen nog echt ook leiden tot het uh, uh, terugdringen van het aantal rokers. Een maatregel is pas inderdaad uh, definitief als het, een, uh, als het een wet is... en daarna kan je vaststellen inderdaad of het uh, effect heeft. Maar in de tussentijd, uh, wat gaat u nog doen? Want ik neem aan, dat is een aanname dat u nog wel wilt proberen te beïnvloeden. Uh, ik denk dat er een aantal uh, mogelijkheden zijn om, uh, om ook hier in Nederland... De mensen die erover gaan te overtuigen van het feit dat er een aantal onderzoeken zijn... die ook het tegendeel aanwijzen. En dat is precies waar wij altijd op zitten. Doe nou iets waarbij je ook kunt zeggen, het is, effect, uh, het is bewezen, effectief. Het leidt ertoe tot. Dus, en, uh, u gaat de politiek beïnvloeden zodat ze niet, laat maar zeggen, datgene overnemen... wat nu door het kabinet op tafel is gelegd. Nou, de vraag waar het kabinet nog mee komt is nog niet duidelijk. Ze moeten die positie nog invullen. Dat komt ja. uh, zeer, op zeer korte termijn, dat is duidelijk. Dan moet je eerst goed lezen wat erin staat. En dan ga ik ervan uit dat er nog voldoende mogelijkheden zijn om zaken uh, uh, als effectiviteit en wetenschappelijke onderbouwing, om dat allemaal op voetlicht te brengen en daar een goede discussie over te hebben. Ik dank u in ieder geval uh, voor die eerste reactie en die discussie die gaat de komende tijd volgen. Meneer Roelofs. graag gedaan. Gaan wij naar uh, Capelle, naar uh, Joost, Joost Eertmans. Yes. Hallo Joost, van de, gro de grote stad natuurlijk hè. Bert, zeker goedenavond. Uh, in de show uh, zometeen Erik Wiebes, wethouder in Amsterdam. Daar woon jij toch ook, of niet? Nee, je kan oh. het af en toe horen. Ik ben er geboren, maar ik woon er niet ja. ik, ik woon bij jou om de hoek, maar niet verder vertellen. Nou. Dat is het probleem, oh dat wist ik helemaal niet, maar welkom. Maar dat is ook precies het probleem van Erik Wiebus, Dat jij niet meer in Amsterdam woont. Je bent zo'n talentvolle kei waarschijnlijk die hij bedoelt. Die allemaal vertrekken en, en de stad uh, vaarwel zeggen. In het Gooi gaan wonen of in, in Weesp of uh, ja, bijvoorbeeld in, in Purmerend. Hij wil uh, dat het roer volledig omgaat, deze Amsterdamse wethouder uh, in de hoofdstad. Hij schreef een persoonlijk verhaal vanochtend in de Volkskrant. En daar zegt hij onder andere uh, dat bijna twee derde van Amsterdam... verboden toegang is voor mensen die groei en dynamiek willen brengen. Dat zijn behoorlijke forse uitspraken. Hij wil ook de helft van de sociale voorraad, zeg maar, voor de wat armere sloebers, eh, wil, die, wil die uit de stad eh, slopen. En het, het is pittig, ik vond het een mooi verhaal om te lezen, ook stimulerend, dynamisch. En mijn, mijn mening is zometeen dat grote steden ten dode zijn opgeschreven als succesvollen blijven verkassen. Dat is de stelling. Ik hoop dat u meedoet op 0800 1121. Twitter de mening, dat is welkom op, op onze bekende hashtags. Hashtag eens of hashtag oneens. Ik zeg ben hashtag mee... 020. Hashtag 020, nou <laughs> ik weet wel wat jij vindt. Of niet? Jij bent het er wel mee eens. Als ben... ik terug kan naar Amsterdam, ga ik terug jongen. Precies, nou ja, dat, dat is een, een droom van Erik waarschijnlijk. Ik zal het hem zometeen vragen. Met hem en met u hoop ik dat, uh, dat we de discussie mogen voeren in Avondspits. Ik hoop u aan de lijn te hebben. 0800 1121, de laatste Avondspits van deze week. Tot straks. De Citroën C1.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 Radio 1, het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen in Egypte zijn ongeregeldheden uitgebroken... tussen betogers en de politie. Bij opstootjes in Cairo, Alexandrië en Suez... zijn volgens de autoriteiten zeker 100 mensen gewond geraakt. Het is vandaag twee jaar geleden dat op het Tahrirplein in Cairo... de demonstraties begonnen die leidden tot het vertrek... van toenmalig president Mubarak. Veel betogers van toen zijn ontevreden over de nieuwe president Morsi. De directeur van woningcorporatie Vitaal Wonen in Limbricht in Limburg bij Sittard is ontslagen. Staat in een brief van minister Blok voor wonen aan de Tweede Kamer. De directeur zou privé 184.000 euro hebben verdiend aan een vastgoedtransactie van de Limburgse corporatie. De man was eind augustus al geschorst. Richard van O. kan zijn partner Robert M. niet bezoeken in de gevangenis... heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten. De twee zijn veroordeeld in de Amsterdamse Zedenzaak... en Richard van O. diende een verzoek in... om zijn echtgenoot in de gevangenis te mogen bezoeken. Staatssecretaris Steven vond dat goed op voorwaarde... dat de twee geen fysiek contact zouden hebben... maar daar gingen ze niet mee akkoord. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Er is één ding zeker dit weekend en dat is dat het dooi invalt... maar hoe het allemaal precies in zijn werk gaat, dat is nog lastig te zeggen. Zoals de kaarten er nu voor liggen, gaat er het volgende gebeuren. Vannacht vriest het overal nog en de wind trekt ook fors aan... wordt matig tot vrij krachtig boven land, aan zee waait het nog wat harder. In het oosten zijn er eerst nog opklaringen... maar in het westen raakt het al snel bewolkt... en in de vroege ochtend gaat het in het zuidwesten sneeuwen. En dat gebied bereikt in de loop van de middag aan Groningen...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 In de nacht naar zondag volgt een nieuw neerslaggebied. Met vooral in het oosten mogelijk nog wat sneeuw, maar in het westen vooral regen. De ondergrond is nog bevroren en lokaal kan er dus opnieuw ijzel ontstaan. In de loop van de zondag gaat het overal nog wat harder regenen... en het waait stevig uit de zuidelijke richting, kracht 5 tot 6. Hoe dan ook, een lange periode met vorst, gevolgd door invallende dooi... kan echt voor lastige situaties op de weg zorgen. Let u daarom goed op de weerberichten als u dit weekend de weg op moet. En laat u vooral niet verrassen. Awb verkeersinformatie De meeste files lossen snel op. Dat is niet het geval op de A1 van Amsterdam-Amersfoort. naar Daar staat voor 1 brugge 5 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, voor Zoetervoude, 3 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Op de A6 Lelystad-Emmerloord voor de Ketelbrug 4 kilometer de werkzaamheden. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Haarlem-Zuid 7 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op de A59 Zonsheel richting Os staat voor Knopend met paalgraven 6 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Grote steden zijn ten dode opgeschreven als succesvolle verkassen. Dit is een half uur stellingmakerij. Dit is Avondspits. Wel, WNL. 0800 1121. Goedenavond, een braindrain is nooit goed. Niet voor een land en zeker niet voor een stad. En we hebben in Nederland last van een stedelijke braindrain. Talenten vinden, vinden namelijk gewoonweg geen woonplek in bijvoorbeeld de stad als Amsterdam. Door de woningnood en een groot tekort aan woonhuizen in het middensegment... moeten succesvolle talenten forensen. En daardoor start neer te groei. Zo herkent Erik Wiebes, wethouder in Amsterdam ook. Hij luidt een noodklok vandaag en wil dat ondernemende talenten zich gaan binden aan zijn stad. Ondernemers creëren werkgelegenheid en werk zorgt voor meer welvaart. De cijfers liegen er niet echt om. In Amsterdam behoort 61 van alle woningen tot het sociale segment... 61 procent. Er zitten wat scheefwoners tussen, ongetwijfeld... maar twee derde van Amsterdam doet dus niet mee... in de concurrentie om de succesvolsten. Het percentage beschikbare huurwoning is dramatisch 6%, procent, vermoedelijk het laagste ter wereld. En daarom is het belangrijk dat er in een stad als Amsterdam... meer woningen worden aangeboden voor ondernemende types in brede zin. Zodat ook deze talenten niet meer hoeven te wijken... naar Purmerend, Weesp of Almere. Grote steden zijn ten dode opgeschreven... als de talentvolle blijven verkassen. Wel WNL. 0800 Ja, hij zoekt ze de internationale keien die nu vertrekken naar Weesp of in het Gooi. Inderdaad, of in, uh, in Purmerend zitten Zaanstad, daar zitten ze. En Erik Wiebus, de wethouder in Amsterdam, overigens niet van wonen, maar van verkeer. Die heeft op eigen titel persoonlijk verhaal geschreven in de Volkskrant. Hij wil dynamiek en bus in Amsterdam. We gaan hem zo spreken. U kunt inmiddels meedoen op de lijnen hier in Capelle aan de IJssel. Ook een mooie stad, maar niet echt heel groot. Uh, 0800 -1121 is het nummer te draaien. En u kunt ook hashtag eens doen, hashtag oneens. Dan komt u binnen via Twitter, vind ik leuk. Meneer Stander Paf zegt, uh, eens een huis in de binnenstad... is alleen bereikbaar als je een uitkering hebt of huursubsidie. Ik weet niet waar hij woont. Uh, Hosta Siboldiana zegt, ook eens in mijn stad proberen ze bevolkingsgroepen te laten mengen. Maar helaas, ze slaan elkaar de schedel in. En Wijnand-Weerdeburg zegt, uh, Eerdmans oneens. Grote steden moeten het heft in eigen handen nemen en wereldstad worden. Ik ga naar de eerste beller van deze uitzending. En dat is Cor de Pever uit Denbos. Cor. Oh, die hangt hem erop. Dat is jammer, uh, Cor. Dan ben je niet meer de eerste. Dan is de eerste Rogier uit Overbeek uit Amsterdam. Klopt. Dank Goedenavond. Ik, ik heb de inleiding naar de stelling niet uh, goed gehoord, want ik schakel er wel laat in. Maar ik begreep dat de stelling is dat mensen, succesvolle mensen uh, de stad uit worden gejaagd. Daar komt het op neer. Ja. Nou, ik denk dat ik bekijk het even uit mijn eigen perspectief ben ik het daar niet mee eens. Uh, tenminste, gejaagd dan, uh, dat impliceert dat het uh, te maken heeft met culturele factoren, leefomgeving, et cetera. Um, volgens mij is het een soort van natuurlijk proces. Hè? Mensen bijvoorbeeld die gestudeerd hebben, uh, krijgen een baan in Amsterdam, ja. Amsterdam of waar dan ook, uh, worden ouder, krijgen kinderen en groeien uit hun leuke stadshuisje. Dat kan. Dat, dat, dat, uh, van, ja, dat, ik vraag me af of je dat proces... Een natuurlijk proces bedoel jij? Uh, ja, dat je dat uh, kunt voorkomen. Nou, het punt is, wat, wat ik begrijp uit Amsterdam, en zo vaak ben ik er ook niet... is dat het vooral het punt is dat mensen nauwelijks een huurwoning kunnen krijgen. Hè? Dat is 6 het, uh, wat, wat er over is. De rest is allemaal bezet door de sociale voorraad. Oké, okay, ja, precies. Dat, dat, dat stuk heb ik gemist. En in leiding, wat ik al zei, hmm. dat is inderdaad een probleem. Maar zelfs voor de mensen die... Hè, de, de hoogopgeleide mensen, succesvolle mensen die wel... een ja. woning kunnen krijgen ja. in Amsterdam... Uh, ja, die zie, je, die zie je snel vertrekken omdat ze gewoon een uh, benedenhuis willen hebben met een tijm. Nou ja, dat zeg je. Oké, okay, Rogier. En, en, en ja. veel ruimte. Dus nou, uh, dat is mijn punt. Dat is jouw punt en je hebt hem gemaakt. Dankjewel. Hier bij Avondspits, Opinieradio 1. U kunt meedoen. 0800 1121. Ik zeg, de grote steden zijn ten dode opgeschreven als succesvollen blijven verkassen. Een punt dat ook gemaakt wordt vandaag door Erik Wiebes, VVD-wethouder, verkeer en vervoer in Amsterdam. En hij is aan de lijn. Erik, goedenavond. Goedenavond. Ik zeg erbij, je bent nu wethouders sinds 2010, geloof ik, hè, in Amsterdam. Uh, jij was ja. uh, daarvoor plaatsvangend secretaris-generaal bij het ministerie van EZ. Je was interim-directeur bij het ministerie van... ook van EZ. En, en je werkte bij McKinsey en Shell. Dus niet, niet echt een domme jongen. Je bent zelf eigenlijk zo'n kei die je zoekt uh, in de stad, hè? Nou, dat is je ja, al ja, woord, hoor. Nou, ik zeg het gewoon even aardig tegen je. Even. Je hebt opvallend stuk geschreven vanochtend in de Volkskrant... op persoonlijke ja. titel... Heb je al reacties van je collegeleden uh, gehad? Uh, ja. Uh, een van mijn collega's zegt dat ik op een roze wolk leef. En uh, de ander die, uh, die zegt dat we daarmee mensen de stad uit... Pesten. Uh, oh. Pesten? Wie was dat? Nou, pesten is niet het woord. Mijn collega Hilhorst zei mensen de stad uitjagen. Oh. Ja, dat doen we natuurlijk niet. Die was niet zo blij met, met jouw stuk? Nee, ik denk dat, dat hij dat het niet dacht, niet mee eens was. Nee. Nee, de burgemeester heeft hij nog wat laten horen. Nee, de burgemeester die, uh, heeft er niks laten horen. Nee. nee, maar je schreef het op persoonlijke titel. Maar je, je pakt nogal natuurlijk wat, wat, wat vakbroeders aan aan eh, je college. die wethouder zijn van wonen of van economische zaken. Het is een stuk naar mijn hart, zeg ik je, Erik. Ik, ik kan er heel erg in meegaan. Eh, laten we eens even pakken. Jij zegt Amsterdam is eigenlijk een stad waar heel veel goed gaat. Veiligheid wordt aangepakt, dat beschrijf je. Eh, je staat op de tweede plek ter wereld waar de backpackers graag naartoe willen met vakantie. Ook een stad is het natuurlijk van de grachtengordel. en de Bijlmer aan de andere kant. Hè. Dat dan heeft je ook de binnen- en buiten de ring. Um, kun je het probleem even kort duiden voor, je, voor ons? Ja, kijk, Amst Amsterdam is een stad waar het natuurlijk naar objectieve maatstaven gewoon goed gaat, zoals je al zegt. Maar Amsterdam is een stad die, die zoveel in zich heeft, uh, dat het eigenlijk veel beter zou moeten gaan. Kijk, economen begrijpen steeds beter hoe economische groei werkt. En die zijn veel beter steeds gaan begrijpen dat economische groei... dat komt uit steden en dat komt door talentvolle mensen. Ik noem ze keien. Het ja. gaat niet alleen om opgeleiden en dat soort eticaar doen. Het gaat om mensen die gewoon echt wat kunnen... maar op een of andere manier uh, dat, ook, dat, ook, uh, dat ook uitoefenen. Nou, die mensen, als je die allemaal in een stad bovenop elkaar zet... dan creëren ze veel meer banen en werkgelegenheid... dan ze elk apart zouden doen. En ook veel meer dan buiten de stad... Ja. Ja, ja, precies. En die steden zijn dus aan het concurreren om dat soort keien. En Amsterdam is bij uitstek de stad waar enorm veel keien naartoe zouden willen. En waarom maar lukt niet? we hebben muur om de stad gezet. Ja. En waar zit die muur in? Wat, wat is jouw muur die jij wil slopen? Nou, de muur die ik wil slopen, uh, slopen ik, wil het, ik wil de sociale woningbouw halveren. Want die keien die komen meestal niet in aanmerking voor die sociale woningbouw. Dus dat deel van de woningmarkt is voor hen niet beschikbaar. Nou is dat deel van de woningmarkt voor andere mensen beschikbaar... Uh, en die willen ook in de steden wonen. Maar in Amsterdam is het percentage wel uit de hand gelopen. Nogal. Als ik een paar voorbeelden mag nemen. Hè, ja. uh, Stockholm uh, heeft helemaal geen sociale woningbouw. En het is ge echt geen asociale stad. Madrid heeft 2%, Rome 5%, Brussel 8%, Vancouver 8%, Berlijn 10%. Allemaal steden waar we mee concurreren. Maar dat zijn misschien hele asociale steden die gewoon helemaal geen sociale voorraad kennen. Nou, dat zijn het niet. Oh. Milaan 13, Kopenhagen, echt niet asociaal. 16% sociale woningbouw. Hamburg, een hele sociale, levendige stad, met ja. 19. Parijs zelfs met 20 en Amsterdam met 61. Dat is heel veel. Nou wil jij dat halveren, Erik. Maar het is helemaal jullie eigendom natuurlijk niet. Het zit volgens mij gewoon in handen van de corporaties, toch? Dat is uh, zeker waar. Uh, dus het Rijk heeft er wat over te zeggen. En de corporaties hebben er wat over te zeggen. Um, maar ik denk dat het bestuur van de hoofdstad en de hoofdstad zelf... zich uh, niet al te bescheiden moet opstellen. Mm -hmm. We kunnen natuurlijk van allerlei dingen in onze stad zeggen dat we er niet over gaan. En als we even doorgaan, dan gaan we over niks behalve het aanhaken van het park... Ja. Uh, maar ik denk juist dat we ons in de positie moeten wanen dat we er wel over gaan. Nou, je hebt het kabinet mee, want die willen volgens mij dat de gemeentes meer te zeggen krijgen over, over de corporaties. Dat, dat gaat toch gebeuren, ik weet niet wanneer. Maar jij zal toch ook met jouw collega wethouder van wonen, is dat niet uh, Freek Ossel, begreep ik? Uh, ja. Die zal je ook moeten overtuigen natuurlijk. En, en hoe ga je dat doen? Nou, uiteindelijk moet ik natuurlijk gewoon eerst, uh, omdat er verkiezingen komen, moet ja. ik de kiezers overtuigen. Uh, want er ligt nu gewoon een keurig akkoord tussen drie partijen en daar staat niet in dat we dit soort dingen gaan doen. Nee. Uh, dus de eerste die je moet overtuigen, dat is de Amsterdammer. Ja. En als de Amsterdammer wil kiezen voor meer welvaart en meer banen, uh, dan is dit de methode. Dus zeggen gaat voor het lijsttrekkerschap van de VVD in Amsterdam, hoor ik je zeggen, Erik. Ben je gek geworden? We hebben een uitstekende lijsttrekker. Die oh. heet ook Erik. Uh, van den Burg, dus onze vriend. Ja, dat is ook een vriend van de show. Ja, Erik van den Burg. Uh, die, uh, die wil graag lijsttrekker worden. Oké. Okay. Uh, ik heb gezegd dat ik graag een verkiezingsprogramma wil schrijven. En dat doe ik met, uh, met groot plezier. Oké. Okay. Uh, en daar ga ik binnenkort aan beginnen. Mooi. En dat vindt Erik van den Burg ook een, een goed, goed idee. En hij vond jouw stuk in de Volkskrant ook een prachtstuk, uh, neem ik aan. Erik en ik zijn uh, wat dat betreft twee handen op één buik. Kijk eens aan. Nou, ik, Erik en Erik, ik denk dat dat wel wat kan worden in Amsterdam. Ik, ik hoop het altijd. Ik vond het een goed verhaal wat, jullie, wat jij dan lanceert. En uh, ik, ik uh, het is in ieder geval aan de kiezer volgend jaar... om te bepalen of die kant op moet met Amsterdam. Je hebt een goede aanzet gegeven tot een landelijke discussie... wat mij betreft. En daar gaan we het over hebben. Erik Wiebes, dank je zeer voor je reactie... en het uitleggen van je verhaal in de Volkskrant aan Avondspits. Uh, Erik Wiebes is dit. Uh, hij is VVD-wethouder verkeerd en voor in Amsterdam... en wil op persoonlijke titel dat de helft van de sociale voorraad in Amsterdam wordt gesloopt. Althans verkocht of verdwijnt. Want hij wil meer kansrijken naar de stad... en de kansarmen die zullen een heel elders moeten zoeken. Vindt u dat een goed verhaal of niet? Ik steun zijn analyse. Ludi Passerel zegt mij eens. In Amsterdam-Oost geldt een actief ontmoedigingsbeleid... voor twee verdieners. Die worden verzocht iets te kopen in Diemen en Weesp. En Kungawuf zegt oneens. Maar alle talenten zitten al in Eindhoven. Al jaren vooruitstrevende regio aanpak, Smart region enzovoorts. En uh, Ludi Passerel zegt ook... Eens, ze zijn in Amsterdam-Oost. Mijn huis komen opmeten, ik moet eruit. Want ik verdien te veel. 0800 1121 doet u mee in avondspits. Ik hoop uw reactie te horen. Grote steden zijn ten dode opgeschreven... als de succesvollen blijven vertrekken. Ik ga naar meneer Besselink uit Ede. Goedenavond, meneer Besselink. Ja, goedendag. Ik ben de slimste, een van de slimste mensen hier in Zeus-Vlaanderen. En ik blijf uh, graag hier wonen. Ik zou in Amsterdam niet eens willen wonen. Maar ik vind de stelling... ...van de, de Amsterdamse wethouder... Echt, ...echt onzinnig. Kijk, slimme mensen zijn overal nodig. Niet alleen in Amsterdam, maar door heel Nederland heen. En slimme ja. mensen zullen invloed hebben... ...in heel Nederland en niet alleen in Amsterdam. En dat is een hele goede reden... ...dat, uh, dat mensen, slimme mensen... ...zoals net gezegd werd... Ja. In Eind, ...ook al in, in de regio Eindhoven wonen. Men moet dat... Het talent moet je verdelen als je talent op één hoop zet, dan ga je alleen maar verzeuren. En de wethouder zei net dat hij met, ik had net die maat hem gemist. Hij was, uh, ja. twee klieren op één gevel of twee handen op één buik. Nee. zei: hij, nou ja, kijk als je als je een mening ventileert, dan moet je juist niet twee handen op één buik hebben, nee. dan moet je die andere, die tegenovergestelde mening hebben. Nou, maar dat is prima. Je nee, best even naar het eerste punt. Volgens mij is het punt in Amsterdam juist dat er juist helemaal geen middengroepen zijn. Die zijn er niet. En dat is heel ongezond. Je zit met een heleboel... Natuurlijk zit hij er wel. Nou, De die zit die er wel nee, in, in Amsterdam. In heel Nederland zit een middengroepen. Die zit in permanent. Ja, maar... Nou, meneer Eertmans, u, u, u zei laatst, u was 42 jaar geworden en toen uh, zei dat was het hoogtepunt van je intellectuele vermogen. Het <laughs> lijkt wel of dat echt heel hard naar beneden gaat. <laughs> Nederland is een ontzettend klein landje. Nee, we hebben ja, het internet. Ook we hebben, de het... verbindingen zijn fantastisch, dus iemand die wat wil, die slim is, die weet hoe je dat moet doen. Dan nou. hoef je niet voor in Amsterdam te wonen. Okay, dat is meneer, onzinnig. Meneer Besselik, helder verhaal. Onzinnig vindt u het. Ja, het wordt terecht gesteund door de analyse, in ieder geval uit Amsterdam. Ik ga naar Boudewijn. Boudewijn Sloek uit Amsterdam. Boudewijn. Ja, goedenavond. Um, ik zou zeggen in de eerste plaats, schoenmaker hou je bij je leesten van laat hij met verkeer bezighouden. En... Um, ik uh, uh, even, Oh, ik heb de radio nog. Ja, aangestaan. kunt u hem even oh, uh, uitzetten? Ja, nee, je ja, had uh, een raar muziekje erop. Dus Geef dan kon ik de radio niet Muziekje opgenomen. erop? Okay, wat, wat voor zender luister je daar? Oh. Uh, wow. van weet ik veel wat jij erop had zitten. Maar goed. Um, kijk, waar, van al dertig jaar geleden schrijf ik uh, van. Grote woningen die worden niet urgent. Kleine woningen worden wel urgent. Hè? Van woon je te klein, maar woon je te groot. Ik ken nog steeds mensen van. Die zijn dan. Ja, 70, 80. Ja. En die zitten op een achtkamerwoning kamerwoning maar ze worden niet urgent. Nou, dan sluit je, je kamers af en dan ga je op dat kleine stukje zitten ja. van wat je wel kan uh, handhaven. En uh, uh, die woning laat je voor de rest, laat je dat gewoon zo. Ja. En als je dat dus niet aanpakt, hè, van dus hij, hij, hij roept maar weer wat en hij haalt een andere plaats erbij. Terwijl mm. die concurrentie is er natuurlijk niet, hè, want Amsterdam is gewoon favoriet, heel veel mensen. Nou, die voor zitten velen hier, is er geen plek is, meer, hè? Voor velen bouwden wij een, Wel, is er gewoon geen plek. Nee, maar, maar dat is dan het volgende punt. Van waar ik woon is net gerenoveerd. Hmm. En ik kwam in een woning van 540 euro uur. We hebben net hebben we een maatregel van de vorige regering gehad. 25 punten extra. Woningen okay. aan de overkant, die zijn dezelfde woning. Die kostte nu 1040 euro omdat je het door het plafond stijgt van sociale woningbouw. En dat kan de wethouder, Daar kan je ja. gewoon wat aan doen. En okay. dus, van, hij zorgt dat het gat niet dicht wordt gemaakt. Hè, van dat je voedselbouw. Het is van een corporatie. Ja. Van, hij durft niet te doen van wat belangrijk is en okay. waar hij gewoon vat op heeft. Thanks, Boudewijn Sloek. Ik hoop dat die meeluistert nog Erik Wiebes kan niet meepakken. We gaan naar Politiek Forum die zegt op avondspits... oneens, deze stelling is overtrokken. Oppassen voor terugloop, minder grote steden en platteland. Ik ga naar dokter Marco Bontje. Hij is werkzaam bij het Amsterdam Institute... for Metropolitan and International Development Studies. Goedenavond, Marco. Goedenavond. Marco, ben je het met mij eens als je hier de stelling bekijkt... grote steden zijn ten dode opgeschreven als succesvolle verkassen? Nee, daar ben ik het niet mee eens. En waarom niet? Uh, om een heleboel redenen, maar ik had begrepen dat we maar een paar minuten hebben. We hebben heel kort een paar eigenlijk. Ja. Uh, ja, ik zal het vooral op Amsterdam betrekken... want uh, daar ging het verhaal van Erik Kriebes ook over. Uh, zijn verhaal leest alsof uh, ja, alle keien van... Uh, die naar Nederland komen, ook naar Amsterdam moeten komen. Uh, dat lijkt me niet, uh, niet nodig. De rest van Nederland mag ook meedoen, denk ik. Uh, ik denk dat uh, ja, het ook overdreven is uh, als je zegt... Uh, als ze net over de gemeentegrens verhuizen... dat Amsterdam ze helemaal kwijt is. Want uh, een stad houdt alleen niet meer op bij de gemeentegrenzen... Ja. Uh, dus ook als in je wees permanent in Almere wonen, ja. betalen ze en alleen. Ja, maar ze toch nog wel Amsterdammers. Nou, ze betalen alleen geen belasting meer, hè? dus dan heb je wel de, de lasten, maar niet de lusten ervan. Ja, maar het, uh, het aandeel van gemeentebelastingen in de belastingen in Nederland is nog vrij laag. Dus ik denk nee, niet dat, dat het heel erg veel verschil maakt voor, voor een stad. Ja, maar het is wel logisch Zolang dat het... de bedrijven wel in Amsterdam blijven, want er staan nog belastingen Dat is je. een punt, maar je hoopt dat ze natuurlijk huisjes kopen, dat ze daar, uh, dat ze daar wat, uh, hun leven gaan opbouwen. En dan steun, dan steun je natuurlijk veel meer dan alleen het, het, werk, het, het werknemerschap daarbij. Er uh, zit dus ook wel een kern van waarheid in zijn verhaal. Ik ben het niet alleen mee oneens. Mm. Uh, het is absoluut moeilijk voor middeninkomens in Amsterdam om een betaalbare woning te vinden. Ja. Daar ben ik het mee eens. En het is moeilijk voor uh, nieuwe talenten van buiten om in Amsterdam binnen te komen. Ja. Um, maar um, ja, aan de andere kant, uh, ik heb er niet zoveel bezwaar tegen als mensen forenzen van en naar hun werkplek uh, okay. in Amsterdam. Um, en... Um, het is ook de vraag, ik hoorde ook iemand anders in de show al eerder ja. in die geest reageren. Zelfs als die keien naar Amsterdam willen komen, uh, is het nog maar de vraag of iedereen in Amsterdam wil wonen. Want inderdaad willen... Sommige ja. mensen ook echt heel erg graag niet in een grote stad wonen. Dat kan ook. Daar waren is, is een weg, zeg ik dan maar meteen. Ik hoop dat dat, dat dat wel gebeurt. Marco Bontje, je hebt veel meer te vertellen waarschijnlijk als onderzoeker. Maar we moeten hierbij later, misschien een latere keer, andere uitzending vanavond spits verder praten. Ik zie op Twitter veel binnenkomen. Jasper Jans zegt oneens: niet iedereen wil in Amsterdam wonen. Nou, dat is punt van Bontje. Talent komt vanzelf terecht. Ik forens liever dan dat mijn kids op, uh, in Amsterdam opgroeien. En Rob Grillo zegt: uh, heb gisteravond op de overtoom nog in een kroeg gestaan. Vol met jonge middengroepers die allemaal in Amsterdam wonen. En Roland van Geun zegt, uh, oneens, wanneer Amsterdam Amstelveen annexeert... daalt het percentage sociale woningbouw vanzelf. En dat moet inderdaad... Nee, dat hoeft trouwens niet, want Amstelveen is volgens mij 100.000 plus. Poelbo, zegt Paris, of eens, uh, wie in een pak over de markt loopt, wordt nagejouwd. Je moet als Jup de stad wel uit. Ik ga naar Chris. Chris Maagd. Uh, kun je de radio uitzetten, Chris? Ja, hij is uit. Thanks. Sorry. Welkom. Dankjewel. Um... Ja, mijn vriendin en ik behoren echt exact op die groep waar het eigenlijk een beetje over gaat. Ja. Ik ga niet van mezelf zeggen dat ik een kei ben of uh, iets dergelijks. Maar wij zijn, uh, noem het maar Juppen, maar dan een huurwoning. Maar Juppen uh, in de zin van Young Urban Professionals. En wij wonen scheef, ook dat nog. Oh. Ja. En wij zouden dat heel graag anders zien. Alleen uh, aangezien wij volgens nog wel voornamelijk kijken naar huurwoningen. Ja, zitten wij dus echt een beetje in, uh, in de, uh, precies het segment... waar we dus uh, ja, eigenlijk heel erg pech hebben. Nou, Chris, één uh, voordeel. Dat Erik Wiebes is een fan van scheefwoners. Dat schrijft hij ook ja. vandaag. Ja, nou die... ja, wij, nou, laat ik het zo zeggen. Wij, zitten, het, het is niet van een, uh, van een woningbouwvereniging... maar het is wel ongeveer een sociale uh, huurprijs. Okay. Wij willen... Nou, bij wijze van spreken wel drie keer zoveel betalen. Dat kunnen we ook, allebei, mijn vrienden en ik, ja. verdienen allebei wel een, gewoon een normaal modaal of iets meer inkomen. Kun je niet kopen? Alleen, uh, nou ja, dat is dan weer net een, een stapje te ver. Okay. Dus als je zoiets gaat doen als koper, dan wil je er natuurlijk echt op vooruit gaan. En dan praat je zo over van, nou ja, je weet nooit wat er over vijf jaar gebeurt. Uh, straks uh, gaan er uh, toch uh, kinderwensen opspelen of iets dergelijks. Nou, dan ja. moet je nou van weer we weer in vanuit geval met een VK-kamer. Nou, dat kunnen wij dus in Amsterdam op dit moment zeker niet betalen. Nee. We zouden wel heel graag willen huren, zoiets. Alleen, uh, ja, de huurwoningen uh, die, uh, ja, die dat soort indelingen hebben, ja, dat is over het algemeen sociaal, daar verdienen wij te veel voor. Dat is weer lastig om, wij, om een plek en, te vinden. En, ja. ja, en wij maar... kijken heel, heel erg naar ook vrije sectorwoningen, dat heb je ook in de woningbouwvereniging. Maar dan, betaald, nou dan praat je dus over huren die, die meer dan drie keer zoveel zijn... dan wat we nu betalen. Ja. En dan ook nog eens buiten de ring in de buurten waar je eigenlijk niet wil wonen. Ja. Dus voor mij maar, mag het inderdaad helemaal op de schuld. Nou Chris, volgens mij ben je het levende voorbeeld van, van Erik Wiebes. Ja. Want hij, hij wil eigenlijk gaan slopen om mensen zoals jij... die, die dan misschien ja. naar Almere vertrekken. Om die te halen. Die, die ja. wil die in Amsterdam. Dat, dat, dat, dat ja. heb ik net ook uh, tegen je collega gezegd. Ja, dat, dat, voor ons uh, bestaat op deze manier. Ja, het is echt de dat wij gewoon stad uit moeten. Terwijl ja, ik hier gewoon werk en... Mijn vriendin is hier nooit hmm. geboren en getogen, dus ja. dat willen we helemaal niet. Nee. En, uh, de, ja, ik denk wel, natuurlijk ja, de, sociale huur ze altijd een beetje moeten houden. Maar niet zoveel als 61 dat... procent, dat ben ik, daar nee, ben ik het ook mee. Dat is belachelijk. Dankjewel, ja. bedankt voor je reactie in avond, Spits. We gaan nog snel even naar Willem, Willem Pinkstenboer. Willem, goedenavond. Willem. Goedenavond. Vertel. Ik, uh, nou, ik reageer eigenlijk uh, op de allereerste beller die je aan de telefoon had. Een ene uh, Rogier die zei dat het een natuurlijk proces was dat mensen met kinderen de stad uitgaan. Maar dat is nou net de kern van het probleem. Ik ben een van die mensen die Amsterdam uh, min of meer gedwongen uit is gegaan. Uh, ja, Omdat als je een paar kinderen krijgt en je zit in zo'n sociale uh, woning ja. waar je dan uitgroeit... ...dan mm -hmm. is er eenvoudig niks anders meer voor je beschikbaar. Geen alternatief. Nee, ik Balzen. kan uh, uh, ja. Zuid, uh, de, de volle of de grachtengordel niet betalen. Ja. Dus wat dan? Ja, dan is er niks anders. Nou, dus ik ben Arnhem vertrokken. Ja, Willem. En ik was een van die ondernemers die dus een onderneming Elders heeft gestart. Ja. Oké, okay. Willem je was de laatste bellen. je had het over de eerste en je bent zelf de laatste bellen. Dank je wel, we, we kunnen Stefan en Kees en anderen niet meer aan de lijn uh, krijgen, want we zijn er doorheen. Ik denk toch al wat steun voor onze wethouder in Amsterdam, Erik Wiebes. Ik, uh, ik vind het toch dat er veel mensen er wel, uh, wel voor te porren zijn, voor zijn plannen. Nou we sluiten af, uh, zometeen op deze zender Maandjaren met uh, natuurlijk Petra Possel. Aanstaande zondag is Eva Jinek voor één keer live op zondagavond. Kwart over elf s'avonds op Nederland 1 voor één keer vanwege een ik meen het schaats. Uh, ze heeft John de Mol, Leon de Winter en Geert Joling aan tafel. Een show dus om wakker voor te blijven. Wil je de uitzending zonder bijwonen in Amsterdam? Dat kan. Stuur een mailtje naar publiek.redactie-wnl.nl. Deze uitzending is terug te luisteren op www.omroep.nl.nl avondspits. We zijn er maandag weer om half zeven. Met een geheel nieuwe brandschone avondspits. Een gesprek van de dag. Heel fijne avond, mooi weekend. En graag tot maandag voor een nieuwe avondspits. Natuurlijk hier op 1. Dan kom je tot... Twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Dit is de dag dat Willem Holleder werd vrijgelaten. Willem Holleder is gesignaleerd in het publiek. Meneer Holleder, welkom. Een jaar na het vrijkomen van Willem Holleder, een gesprek met misdaadjournalist Gerlof Leistra. Op Sicilië zegt ze wraak is er gerecht dat koud wordt geserveerd. Gerlof Leistra over zijn weerzin tegen de verheerlijking van criminelen en zijn eigen morele kompas. Twee dingen. Straks tussen 8 en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.